Twee weken geleden was er commotie over de bonussen voor de top van ING. Die bank en verzekeraar krijgt ook nog steun van de staat. Vanwege alle ophef besloot het ING-bestuur uiteindelijk van de extra beloning af te zien. Schotland wil de Libische minister Koussa, die gisteren is overgelopen naar Londen, verhoren over de Lockerbie-aanslag. Justitie in Schotland zegt dat het onderzoek naar de bomaanslag in 1988 nog altijd gaande is. Koussa was minister van Buitenlandse Zaken en vluchtte gisteren naar Londen. Hij wordt verhoord door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 Ja, dat waren ze. Against All Odds en Van de Flame. Uh, het nummer wat een beetje uh, gaat eigenlijk over uh, alle dag. Dat je dus gewoon uh, zeg maar als man, zijnde, uh, met je hand in de broek ergens uh, voor een buis zit. En met je linkerhand uh, dan in een uh, zakje pinda's zit uh, te graaien. En dan naar een, een of andere soapserie zit te kijken. Ja, zo werkt dat. En uh, de band bestaat uit uh, bijvoorbeeld Mark, Evelien en Bert. Dat zijn de drie uh, mensen van uh, Against All Odds. En die Mark Roosloot die schijnt ook nog iets te hebben met uh, Pascal van der Beek. Tenminste, dat, uh, die link uh, die, uh, die wordt uh, uh, vaak gelegd. Uh, hoe zit dat, uh, Pascal? Uh, wat weet jij daarvan, uh, van, die, uh, nou, van die jongen? De heer uh, Marcus, uh, deze uh, Mark Roosloot. Die ja. jongen die is al een aantal jaren bij mij in mijn uh, vrijwilligersteam En uh, een van mijn collega's geweest. Ah, zo zit het en, dus. En uh, we hadden vorig jaar uh, van Beek zijn poppen. Daar wij toevallig gedraaid. En toen had ik hem ook gevraagd. Toen had hij al aangegeven... Nee, ik kan niet, want ik moet spelen. Ja, waar moet je dan spelen? Ja, ik speel op het hoofdpodium. En, zo, zo. en op dat moment was het gelijk van... Nou, oh, wacht even. Uh, toen legde ik hem uit dat ik uh, hier voor de radio werkte. Ja. En dat ik natuurlijk met jullie contact had met ons uh, programma van de Alternatieve Rock. En uh. toen kreeg ik dus, uh, was op de... wacht even. En ik kreeg mooi een uh, demo's een sedeetje van. Uh. Ja, dat klopt. Want uh, we hebben al uh, materiaal van uh, de, de, de vrienden al gedraaid. Van uh, de Flame hebben we zeker al uh, meerdere malen hier gedraaid. Dus dat, dat sowieso. Maar goed, uh, ze, ze, ze, ze, ze staan in de finale nu van de Rob Hakdaard. Nou, dat is de top. In, en, en dat in navolging van uh, de Eimond Popprijs die ze vorig jaar hebben gewonnen. Ja, zeker. heel netjes. Dankjewel, Pascal. Alsjeblieft. Ja, uh, dat was dus even de bijdrage van uh, Pascal van der Beek. Uh, Against All Odds. En natuurlijk ook met uh, Against All Odds. Daar hadden we dus ook een, een afloop van voorronde nummer 1. Want daar zaten ze in. Dus zij waren de eerste die uh, meededen in uh, de Rob Agda Award van 2010-2011. En met hen had ik natuurlijk ook een gesprek. Naast me zit uh, Evelien van Against All Odds. En ja, als ik kijk naar je, dan ben je een echte rock bitch. Ja, op het podium wel inderdaad, klopt. In het dagelijks leven ben ik heel rustig eigenlijk. een Beetje gek, maar uh, ja, op het podium ben ik gewoon heel anders. Is het een beetje een transformatie wat je dan even doorgaat? Ja, nou, absoluut. Ja, ik, uh, ik kleed me er eenmaal naar. We hebben speciale kleding voor de optredens. Maar uh, doe ik of zelf of uh, een vriendin van ons. Dus uh, het is altijd helemaal, ja, ik, ik transformeer inderdaad uh, gewoon naar iemand anders. Even, want, want ja, geheel onbevooroordeeld ben ik vandaag niet als ik met jullie uh, naar jullie zit te kijken. Want ik, ik heb al stiekem al wat dingen gedraaid uh, bij ons in de uitzending. Uh, vorig jaar, of eigenlijk dit jaar, hebben jullie de Eimond Popprijs gewonnen. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, dat uh, ging eigenlijk allemaal heel snel. Het was uh, nog redelijk in het begin dat we net uh, begonnen met optreden in deze formatie. En ja, het gebeurde. Dat was echt super vet. En ja, de, de hoofdprijs natuurlijk, dat was helemaal geweldig. Toen uh, mochten we op bekenstein pop staan. En dat is natuurlijk waarom Bent het eigenlijk dan voor doet, hè? Ja, ja absoluut. Ja, dat vond ik echt heel gaaf. Ik, uh, ik hou ervan zo'n groot publiek en uh, groot podium, dat je gewoon lekker je gang kan gaan. Dat oh, is echt uh, super. Hoe lang bestaat deze in deze samenstelling de Bent? Uh, ik ben er in oktober 2008 bijgekomen, dus ik zit er nu uh, inmiddels al uh, twee jaar bij, besef ik nu. Was het uh, dan dat jij dus eerst geen, uh, dat ze dus geen vrouwelijke liedzangeres hadden? Of, uh, nee, klopt? Uh, eerst was Mark, een van de gitaristen, die was uh, de leadzanger. En toen op een gegeven moment besloot zij van nou, het is wel prettig als we gewoon iemand erbij kunnen hebben die zich alleen op de zang kan focussen. En ook met teksten schrijven, dan heb je weer wat extra inbreng natuurlijk. En ja, ik trof ze aan op Marktplaats. En ik heb ze gebeld. En ik ben uh, op auditie gekomen. En uiteindelijk uh, ben ik daar uh, de zangeres geworden. Uh, dus de liedjes schrijf jij niet? Uh, nou, de muziek over het algemeen niet. Want uh, ja, dat is echt hun ding. Ik, uh, ik kan niet zoveel met een elektrische gitaar. Maar ik probeer wel uh, veel met de teksten te doen. En ook de nummers die ze al hadden heb ik zelf gewoon een andere melodielijn opgemaakt. Zodat het voor mij wat beter lag om te zingen. En ja, ik denk dat ongeveer de helft van de nummers uh, teksten van mij zijn. Maar ook Mark heeft veel teksten geschreven. Jan, uh, de andere gitarist, uh, ook. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een beetje, dat wisselt. Gewoon net uh, wie inspiratie heeft. Ruige rock, vind ik het eerlijk gezegd, uh, sowieso. Uh, ja, beïnvloed door? Uh... Of is dat divers? Ja, nou, ik, ik heb een hele diverse muzieksmaak. Dat gaat van uh, jazz uit de jaren 50 tot uh, hardstyle, hard rock. Uh, maakt niet uit. En alles ertussenin. Dus, uh, ja, ik word er zoveel beïnvloed. Maar, ja, god, noem eens wat. Uh, Rage Games Machine vind ik goed. Dus, omdat, uh, dat hoor ik zelf ook af en toe wel een beetje terugkomen. In dus sommige loopjes dat ik denk van, nou, dat zouden zij ook wel kunnen doen. En verder, ja... Deftones zijn goed, maar er zijn zoveel goede bands wat dat betreft. Dus uh, ik vergelijk me liever niet uh, met iets. Wij doen ons eigen ding. En uh, we hebben gewoon lol erin. Als ik jou zo hoor over Rage Against Machine, dat, dat is, uh, zit emotie in. Uh, heel erg ook bij jullie denk ik een beetje terug te horen. Ja, ja de, daar zijn uh, onze teksten wel op gebaseerd inderdaad. Dus uh, frustratie, woede, verdriet... Dat ligt er net aan welk nummer je pakt natuurlijk. Maar dat, uh, ja, emoties zijn hartstikke belangrijk. Maar ja, daar pak je ook je publiek mee. Want die snappen dat. Ja, want het laatste nummer, dat heet Fender Flame geloof ik hè? Ja, klopt. Ja, dat uh, heeft Mark geschreven. Dus uh, die staat naast je. Dus die kan er vast meer over vertellen. Ja, we naar hem toe, uh, Mark. Uh, ik ga je even bij het uh, gesprek betrekken. Ik ges ja, rost dat ding maar even, even, eraf, want dat is, uh, is even niet belangrijk. Uh, Evelien had het net over. Ja, we hadden het net even over het laatste nummer van de Flame. Ja. Dat heb jij geschreven. Ja, dat klopt. Wat was de aanleiding? Uh, de Aanleiding is eigenlijk om mensen gewoon wakker te schudden eigenlijk. De mensen een keer goed om zich heen gaan kijken en uh, in plaats van doelloos die uh, tv-programmas kijken die je tegenwoordig hebt. zoals uh, Dancing with Stars, and Ice, uh, allemaal Dutch dat soort programma's. Het is allemaal. Het lijkt alsof mensen tegenwoordig echt gebrain worden. Zo'n zo idee heb ik. En ik heb dat nummer juist geschreven om gewoon uh, duidelijk te laten aan mensen hopelijk te laten merken van luister, kijk nou eens een wat ons, gaan, nou eens een wat ons doen. Pak een boek, lees, zoek dingen op, laat je niet alles voorkauwen. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Is, is het uh, dan uh, te veel eenheidsworst in deze maatschappij? Want je, ik, ik, ik hoor uit uh, de Evelien verhaal dat jullie toch maatschappij kritisch zijn. Nee, nou, uh, ja, ik vind van wel, als je je hebt tegenwoordig alleen op bijvoorbeeld. Um, Elke zender, tv-zender tegenwoordig, heeft wel een soort van idols-idee. Elke tv-zender heeft tegenwoordig wel een kookprogramma. Elke tv-zender, het is een soapserie. Het is allemaal, alles is hetzelfde. Het is, de enige zenders die leuk zijn tegenwoordig zijn uh, National Geographic en, en Discovery. En Discovery zijn ook alleen maar series aan het worden. Dus het, er is niets, niet echt meer iets wat, uh, wat je prikkelt om, om uh, te gaan leren of om dingen te gaan doen. Daar gaat het om. Duidelijk verhaal. Uh, dan ga ik het met jou afsluiten, Evelien. Uh, want uh, Against All Odds, waar, is, uh, waar zijn jullie op te vinden? Op de website denk ik? Uh, dat is against-all-odds.nl of against-all-odds.hives.nl uh, We zitten ook op Facebook en dergelijke, maar dat is eigenlijk allemaal via againstallodds.nl te vinden. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. ze, Against All Odds. Twee nummers achter elkaar. Allereerst begonnen we met het... Ja, na het interview dan wel te verstaan. Want daar, daar hebben we het punt gepakt, zeg maar. Het eerste nummer, dat heette The Rise and Shine of a Warlord. En daarachter hoorde je Gun. En we begonnen het blokje van drie met Van der Flame. En daartussendoor had ik natuurlijk het gesprek opgenomen. Nadat ze dus in de eerste voorronde al... Uh, ...hadden gespeeld, maar toen nog niet wisten dat zij gewonnen hadden. Uh, twee van uh, de afleveringen had ik het uh, helemaal goed. Ik uh, wist uh, dat uh, die uh, toch wel uh, de bands waren die het hadden gewonnen. En ja, uiteindelijk uh, bleef ik uh, dus ook uh, in de laatste aflevering... Had ik er, uh, ...zat ik er dichtbij. Ik uh, moet uh, wel zeggen, uh, ik zat er dus dichtbij. Eén seconde voordat het uh, bekend werd, zei ik... ...nou, het moet uh, de 7th Street uh, maar worden... Terwijl ik eigenlijk uh, Trip Trigger had getipt. En dat heeft me dan nog niet eens een drankje gekost. Ik uh, moet Elko van der Meer. De drummer van Ethereal. Toch, uh, toch ja, eigenlijk dat, uh, dat drankje in ieder geval uh, teruggeven. Op een, een of andere manier. Want uh, helemaal ver uh, is het natuurlijk niet. Goed. Ik, uh, de link is uh, gemaakt naar de aflevering 4. Van, uh, van de voorronde van de Rob haktou Dat was in februari. Toen uh, wij... Helaas, P.P. Fischer, op een stal, op een spreekstalmeester van uh, het patronaat tijdens de op Agda wordt met noden moesten missen. Het was niet helemaal het avondje zoals we dat uh, ons hadden voorgesteld, uh, Marcus en ik. Maar ja, je kunt ook niet alles hebben in het leven en dus uh, was er een vervanger. Uiteindelijk uh, waren de mannen van 7th Street er ook. En die hadden ik al eens eerder uh, gezien en gesproken tijdens het bevrijdingspop van vorig jaar. Heel gek, maar goed, uh, zo zie je nog eens een keer oude bekende terug. De uh, Seventh Street, we beginnen met you.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 Meer optredens die jullie al inmiddels hebben gedaan na 5 mei dat ik jullie gezien heb en gesproken eventjes tussendoor. Maar hebben jullie al wat meer gedaan? Nou ja, we hebben sowieso een aantal bandwedstrijden meegedaan. Zo onder andere in de en Meer pop zo? Nee, het was pop van... Hoe heet het? meer popprijs. Toen werd de poppodium Duiker geopend. En toen hebben we meegedaan om daar op het openingsfestival te staan. En we hebben bijvoorbeeld in het voorprogramma van Alan Clark gespeeld. En uh, uh, ja, we hebben nog meer gespeeld op het Canadaplein in Alkmaar. Ja, we proberen gewoon alles aan te pakken wat, wat kan om uh, te spelen en om uh, muziek te maken met elkaar. Als ik, als ik uh, Robinson zo hoor, dan uh, lopen jullie toch uh, heel wat uh, dingen achterna. Om even gewoon uh, te laten merken dat jullie er zijn. Ja, zeker weten. We, we pakken elke kans en we proberen dat gewoon te combineren met veel schrijven en, en, en nummers opnemen. En uh, ja, kijk, uh, weet je, budget is nog niet zo groot. Dus je, je moet alles een beetje her en der bij elkaar uh, sprokkelen. Maar zo langzamerhand. Uh,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 ...met The Red 17... ...en we eindigden met 7th Street. Het uh, zit het in het getal 7... ...dat moet je er toch uh, bij uh, vertellen. Uh, dit nummer overigens... Uh, ...dat uh, moet ik dan ook... ...weer eventjes uh, zoeken... ...want ja, uh, ik heb het allemaal niet... ...1, 2, 3, paraat uh, staan... ...maar dat heet natuurlijk Close Your Eyes. Voor die mensen... Die het eigenlijk uh, bedacht hadden van uh, hoe zat dat dan ook alweer vorig jaar? Nou, vorig jaar was er een band uh, genaamd Ethereal. En die wonnen in voorronde nummer 2 van 2009-2010. Uh, en toen mochten ze in de finale gaan spelen. Wil je weten hoe dat nou klonk? Nou, luister maar. Want het is echt fast in your seatbelt. Want die heren die we net hebben gehad, dat waren dus brave Hendricks vergeleken met deze jongens hier ook. ook een uh, bijzonder uh, verhaal uh, van uh, natuurlijk uh, de heren van Ethereal. En het, uh, nummer dat nummer heet uh, Insomniac. Uh, wat zeg ik? Insomnietic, moet ik eigenlijk zeggen, heeft iets met slapeloosheid uh, te maken. Vrienden, 18 minuten voor 10, oftewel 12 minuten over half 10. Op deze donderdagavond 31 maart en zij waren dus ethereal, dus uh, de winnaars van vorig jaar bij de Rob Hakda uh, dat was het uh, begin van eigenlijk een uitermate succesvol half jaar voor uh, de heren, want het uh, begon uh, dus uh, op het uh, hoofdpodium van Bevrijdingspop daar mochten ze dan staan, omdat ze dus uh, de winnaars waren van de Rob Hakda en toen hadden ze dus ook al een, ja min of meer een demo ingestuurd voor de grote prijs van Nederland daarbij uh, maakte het Daniel Verbrugge, de liedzanger van de band, bekend van... Nou, uh, dat wordt een, een beetje een uh, leuk verhaal. Ik ga in ieder geval aan het eind van het jaar ergens uh, lekker een uh, sabbatical nemen. Van een maandje of drie, vier. En dat uh, leidde ertoe dat uh, in de halve finale ineens... ineens ja, Daniel de Jong van Textures uh, zeg maar, ineens verscheen als liedzanger van uh, Ethereal... En uh, het is op een beetje een Sjaakje in een Wondersloffen verhaal, want die jongens die hadden dus echt geen idee van uh, waar ze zouden komen met uh, de Grote Prijs van Nederland. En tot hun eigen verbazing stonden ze dus in de finale van uh, de Grote Prijs van Nederland bij de categorie Rock Alternative. Ja, en dan uh, komen Menno Hoekstra en ik uh, daar dus even een kijkje nemen. We uh, kijken er eens een beetje naar en ik uh, ga bij, uh, ja, bij de act. ...zoals bij de 3X... ...en de derde act, dat was Ethereal, ...ga ik naar huis... ...en ik had al het gevoel van... ...nou, dan moet toch wel iemand zo verschrikkelijk goed zijn... ...om daar overheen te komen... ...en dat gebeurde dus inderdaad niet... En toen wonnen ze het. De grote prijs van Nederland. Zo is het uh, verhaal van Ethereal geweest. Inmiddels hebben ze dus uh, Lunacy Falls. En dat uh, is een EP. En daar hebben we dus dit nummer Insomniatic van gedraaid. Nou waren er vorig jaar natuurlijk ook nog andere finalisten. Zoals bijvoorbeeld deze band. Namelijk Palalalaka. En dat nummer dat heet uh, The Execution. Hij blijft heel erg leuk om uh, te draaien hier uh, bij van Zandvoort. In het programma Alternative FM. Why is the panic? Why are my brains so slow? She's got it, she's got it all It's automatic, this country is my home Onder het mom van uh, Wie Bewaard Heeft Nog Wat. Uh, Get Your Guns Out van Gangster. Ook vorig jaar een uh, finalist van de Rob Agda wordt, Net zoals uh, Palalalalaka met The Executioner. Uh, die jongens hier hebben we hier ook uh, gehad in de studio. Net als uh, bijvoorbeeld Daan van Putten en Frauke van S. En uh, nou schijnt Frauke van S een koppeltje te vormen met Alex Wazinski. En deze Alex Wazinski die zal op zondag 1 mei hier uh, met een gitaar gewapend... ...de studio van CFM gaan voorover. Tenminste, dat is wel zijn bedoeling. Uh, dan kan je dan nagaan hoe de linken uh, lopen, wat, uh, wat dat gaat. Wave Zero is ook zo'n band die, uh, zeg maar, via de uh, ja, via een achterdeur uh, wist binnen te komen... ...want ze waren de beste... Ja, de beste runners-up van het afgelopen jaar 2009-2010. Ze, ze zaten in dezelfde voorronde als Gangster. Wat de muziek nou zo speciaal maakt, nou luister zelf maar. Hier is uh, dat uh, mooie nummer uh, Secure the Shadow van Wave Zero. Ondertussen hadden we het nog ergens over het uh, feit dat ze vorig jaar ook nog hier uh, bij uh, ons in de studio zijn geweest. Deze heren van Wave Zero. Waarbij op een gegeven moment ook de situatie ontstond dat uh, Tom Gaasbeek ineens hier voor het raam stond. En nou, hij uh, kreeg ineens een brainwave. Maar het uh, maakte hem toch tot een, denk ik in ieder geval, een muzikale, geniale vent eerlijk gezegd. Want uh, dit heeft hij ook uh, een beetje bedacht. Secure The Shadow. Ja, nou denk je natuurlijk van dan hebben we alles gehad. Nou, we hebben nog tijd over. Dat betekent dat we nog een vreemde eend in de bijt hebben. En een vreemde eend in de bijt. Deze dame heeft nooit eerder meegedaan aan een op Akdam wordt, Maar wel aan een grote prijs van Nederland. <middels> Ik heb het over Fabiana Dammers. En dat nummer dat heeft ze hier als eerste hier ooit gezongen. Toezien voor het allereerst was bij ons in de studio. Hier is hij Heinsom en wat ons betreft graag tot een andere keer.